Het weer, vooral in de kustprovincies, wat buien. Bij een stevige zuiden tot zuidwestenwind is het vannacht een graad of 4. In de ochtend overal stevige buien. En aan zee even een stormachtige wind. In de middag wordt het rustiger en wordt het een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. U heeft nog ruim tien dagen. Tien dagen om alles in huis te halen voor het diner der diners, het kerstdiner. Supermarkten spelen daarop in door de meest exclusieve producten aan te bieden. En wie liever uit eten gaat, die kan in restaurants rekenen op al even exclusieve menu's. Goedenacht en van harte welkom hier bij ons in Casa Luna. Mijn gast van vannacht pleit er juist voor om met heel gewone producten te keuken in te gaan deze dagen: met eieren, uien, aardappelen, kaas, aardbeien, kabeljauw en varkensvlees. Maar dan wel producten van de beste kwaliteit. Zijn motto is: beter een enorm goede aardappel op tafel dan een matige truffel. Mijn gast vannacht is Ricardo van Ede. Hij is chefkok van restaurant Neva, gevestigd in de Hermitage in Amsterdam. En onlangs verscheen zijn kookboek, Ricardo. Goedenacht Ricardo. Welkom. Fijn dat je er bent. Je hebt ook lekkere dingen meegenomen. Hè? Ja, heerlijk. Wat, wat staat er op tafel? Uh, ik heb droge worst van, met ventelsaad van Brand en leefje meegenomen. Een worstenfabrikant? Het is een worstenfabrikant in Baanbrugge. Uh, die maakte de meest fantastische worsten. Ik heb een Hollands kaas meegenomen. Een anderhalf jaar oude ruimekleur, Gemaakt van jerseymelk en... Ja, gewoon wat Hollandse kaas is en wat mensen wel eens vergeten... hoe goed Hollandse kaas is. Hij is heel zacht en, en romig. Dat is dan misschien die Jersey-melk. Want ik heb al even geproefd natuurlijk. En uh, uh, er zitten toch van die mooie oude kaaskristalletjes in. Ja, het is gewoon goed. En Hollandse kaas op zijn best is gewoon... Goed, ik bedoel, dat is weer zo'n voorbeeld. Beter groot goed stukje Hollands dan slecht Frans. Ja, dat is eigenlijk de, de leidraad in je hele kookboek. Kies nou voor goede producten. Niet voor spectaculaire producten, maar gewoon voor goede producten. Ja. Wat heb je voor jezelf klaargemaakt vanavond? Wat ik zelf gegeten? Ja? Af, uh, wat hadden wij? Uh, kip, uh, ja, een soort Thaise kip met rijst en uh, spitskool. Kip met spitskool, ja. Gaat dat goed samen? Ja het, ja, het was lekker. Ja? Ja. Beetje Goh. sambal erbij, een beetje Een hmm. beetje atjar. Heel goed. Stond het ook op het menu van, van jouw restaurant? Nee, vanavond? nee, dat was personeel. Oh, dat was personeel. <laughs> maar het klinkt goed. Ik bedoel, en wat is je op dit moment je favoriete gerecht op de kaart van Neva? Uh, favoriet. We hebben uh, lamsnek. Langzaam gaat in Hooi. Dat uh, is heel mooi. En hoe uh, ga je dat in Hooi dan? We, we, we wikkelen het eerst in een doek, de lam. Daarna wikkelen het helemaal in hooi. Dan wordt het gevacumeerd. Mm -hmm. Dat doen we in een waterbad van 63 graden. Dat doen we voor 36 uur. Dan laten we afkoelen. Halen we het eruit, maken we schoon. Mm -hmm. En dan vlak voordat we het meegeven, wordt het opgewarmd weer. Ja. En dan wordt het gekoond gebakt aan de buitenkant. En dan serveren we het met een puree van bloemkool. Gebakken bloemkool euh, zonnebloempitjes lamstongetje en lamsvleesrip. Geweldig. En, en, en die, die, die, uh, gegaarde, dat gegaarde lamsvlees is natuurlijk echt boterzacht. Ja, het is boterzacht. Gewoon, ja, gewoon met de lepel gewoon bijna oplepelen. Je straat er ook zo bij, als je <laughs> er over praat. Uh, trouwens, als u het leuk vindt om, uh, om Ricardo te zien... Uh, samen met de kaas en de worst die hij heeft meegenomen hier naar Kaas kijk dan even op onze Facebook-pagina. Uh, er staat trouwens ook uh, nog een antwoordapparaat te knipperen, Ricardo.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 Ja, huisgenoot Lex Boomeijer. Inderdaad, het boek is opgedragen aan Jeffrey. En wij zijn nieuwsgierig. Wie is dat? Jeffrey is mijn broer. En waarom heb je juist aan hem dit kookboek opgedragen? Waarom? Omdat hij... Hij is gewoon... Ja, ik heb maar één broer. Dus het is makkelijk om te zeggen, het is de beste broer die ik kan hebben. Maar hij, ben, hij heeft zoveel voor me gedaan. En het betekent zoveel voor me. En ja, er is gewoon geen andere persoon die ik dat kunnen bedenken. Houdt hij ook van lekker eten? Ja, dat uh, kan je wel zeggen. Zit in de familie? Uh, dat wil ik niet zeggen, maar hij kan uh, goed eten waarderen. Ja, ja, maar, hij, zeker ja, als een broer ervan. dat klaarmaakt. Vooral. Nou, hij hij tookt zelf ook. Hij schrijft geen of zo, hij, is in, hij doet iets heel anders. Maar uh, hij tookt wel. Ook met uh, gerechten uit jouw boek? Die gaat hij ook proberen? Nou, hij heeft het meegenomen, het boek. Dus hij uh, heeft me beloofd, volgende keer dat ik uh, kom... dan uh, gaat hij voor mijn koken uit het boek. Dat lijkt me trouwens wel eng om voor een chefkok te gaan koken. Nee, mensen moeten gewoon niet zo moeilijk doen. Oh. Ben je niet iemand die altijd heel kritisch kijkt... naar wat er op je bord uh, uh, ligt? Nee, joh, het gaat meer om de gezelligheid en, en hoe het is en... Of het nou kok ben of iets. Maar ja, dat zal wel hetzelfde zijn als je dokter bent. Dat iedereen naar je toe komt van... Uh, het doet hier zeer. En uh, als je kucht, dan doet het daar zeer. Ja, dus als ik, als ik jou te eten krijg... mag ik gewoon uh, mijn eigen gang gaan. Echt, ik vind de, de simpelste en de gewoonste dingen lekker. Dus absoluut... Dat is absoluut geen probleem. Dat blijkt ook uit uh, jouw boek. Ricardo van Eden, hij is mijn gast vannacht in Casa Luna. En zou je dit gesprek op een uh, ander moment uh, willen terugluisteren? Dat kan ook. Namelijk vanaf morgen via onze site casaluna.ncrv.nl Ricardo, laat me eerst even jouw doopcel uh, lichten als je het goed vindt. Je bent geboren in 1964. Ja. En al op je 21ste, en dat is echt heel erg jong... kreeg je je eerste Michelinster. Je kookte toen in een restaurant in Noordwijk. Hoe kreeg je dat voor elkaar op je 21ste al? Nou, dat kwam ook degene die, die het restaurant uh, beheerde of bezat, de eigenaresse. Dat was zo'n ongelooflijk gepassioneerde vrouw. En ja, die haalde gewoon het uiterste uit je. En ja, je kon, je kon ervoor kiezen of je vond het leuk en je liet het toe. En ze bracht je zeg maar tot grote hoogtes. Of je ging er onderdoor en je vond het drie keer niks, want je vond het verschrikkelijk. Ze was heel streng. Ze was heel streng, maar ongelooflijk gepassioneerd. En ja, ja, ja een soort mentor mm -hmm. iemand. En jij koos ervoor om, om dat toe te laten. Ja, ik vond het fantastisch. Om daarin mee te gaan. fantastisch. Maar dan moet je toch wel een, een, een soort van basiskwaliteit hebben. Want ze kan nog wel vinden dat je alles moet geven voor dat restaurant. Maar als je nog geen roomboten van margarine kan onderscheiden... Hè? Nee, maar goed, blijkbaar zat er iets in me toch... dat uh, kaf van de toren schijnen of zo. Want had je al veel ervaring voor die tijd? Nee, helemaal niet. Ik ben begonnen op mijn vijftiende als bijbaantje op zaterdag. En langzamerhand is dat toen zeg maar misgegaan. Mijn vader die dacht van... Uh, in plaats van een krantenwijk op zaterdag... een bijbaantje in de kleuters, aan mijn prima en aandacht. Maar nou ja, de, de zaterdag, dat werd toch gauw vrijdagavond zaterdag. Toen kwam de zondag erbij... En toen hadden ze iets van, ja, moet ik nou wel eigenlijk naar school, weet je? Het is misschien makkelijker als ik maar gewoon meteen de kleuk in ga. Maar dat wilde je ook echt graag. Wilde je ik echt graag het altijd, als, worden. Tint, als kind heb ik het altijd heel graag kort gewild. Of oud worden, heel ja. graag. En toen op een gegeven moment deed het aardig op school. Dus toen hadden ze iets van, ja, jongen, waarvoor ga je niet zoals normaal? Je, je leert goed, je doet het aardig. Maak je school, af, gaan studeren. En kies voor een fatsoenlijk beroep. Dat wilde je vader ook graag? Die, vond, die zag dat helemaal van... jongen, dan komt het allemaal goed met je. Maar uiteindelijk was jij gewijs. En uh, werd het bijbaatje in de keuken... een avond in de keuken. Ja, en uit, werd uit, uiteindelijk zelf een uiteindelijk, Ja, ja. Je, je, op je 21ste je Michelinster... Um, uh, heel jong, uh, al jong... wist je ook dat je dat koken leuk zou vinden... Nou, nou is, is koken op dit moment heel hip, hè? Overal waar je maar kijkt, bijvoorbeeld op televisie... zie je kokenprogramma's, je ziet wedstrijden tussen amateurkoks... en, en chefkoks zijn sterren tegenwoordig zelf. Ook kinderen zijn aan het koken geslagen. Net vijf zendt bijvoorbeeld deze dagen de kookwedstrijd Junior Masterchef uit. En uh, luister even, mensen ook zeggen naar een klein fragmentje van uh, vanavond. Ik heb me opgegeven voor Chef omdat ik wil laten zien dat ik kan koken. Bijvoorbeeld voor later, weet je wel, in de loopkoopstraat ga ik eigenlijk solliciteren. Zeg zeggen ze, ja, dat is morsom van Maastaf, weet je wel, dat moet je aannemen. Ik wil heel graag winnen, want deze kans krijg je maar één keer in je leven misschien. Als je dat zo graag wilt, dan moet je die kans ook echt pakken. Ik heb geen uh, stress, nooit niet. Ik ben de beste, de beste van het hele land. Kijk, dat zijn uh, zelfbewuste en ambitieuze kinderen die meedoen aan die wedstrijd. Was jij ook zo'n kind toen je 10, 12 was? Ik, als ik naar eigenlijk mag zeggen, ik hoop het niet. Er wordt één jongetje, Morrison, die zegt van ja, ik wil, uh, wil graag kok worden... want dan herkennen ze me, ik doe mee aan dit, uh, dit spel. Want later dan, dan zeggen ze, ja, dat is die van Masterchef, die, die wil stemmen ja, worden. Uh, dat was toen nog niet zo. Toen ik kort wilde worden, toen was het gewoon een beroep. En toen had je wel, zeg maar, beroemde chefs... Maar dat was ze waren beroemd omdat ze gewoon goed waren in hun beroep. En niet zozeer van dat ze bekend waren van tv en noem maar op. Dus het is eigenlijk iets van de laatste tien jaar of zo dat het echt. Uh... beetje het Engeland komen overwaaien natuurlijk met Jamie Oliver. Ja, en daarvoor. En, en je had er wel een aantal. Maar dat waren op een gegeven moment. Je had wel wel heel veel tv-programma's over eten. Maar dat waren nooit, zeg maar, chefs. Dat waren echt. Ja, zoals een Delia Smeet, wat eigenlijk gewoon een huisvrouw was. Ja, een Nederlandse en, huisvrouw. En, en daarvoor had je nog een paar. En dan waren gewoon zo'n huisvrouw, die goed kon de kloten. En het was niet zozeer een, uh, een iets van uh, celebrity chef zoals het nu is geworden. Wat, wat vind jij van die ontwikkeling, dat, dat veel chefs meteen uh, bekende Nederlanders zijn? Nou ja, op, op zich, het uh, is moeilijk om te om, om onderscheid Als jij een hele goede top bent... En Daardoor ben je bekend geworden en daardoor ben je een bekende Nederlander. Prima. En genieten van en, bu en, en, en, en buiten het uit, zeg maar. Allemaal prima. Daar heb ik echt niks op tegen. Alleen, er zijn, en dat is niet alleen met trots dus met heel veel dingen. Mensen zijn beroemd omdat ze beroemd zijn. Maar ze hebben niks gepresteerd. Ze hebben aan een tv-show meegedaan. En ze hebben misschien iets raars gedaan. Of en ze zijn beroemd. En dat is hun beroep geworden. Ja, daar, ja ik, ik snap dat niet helemaal. Nee, dus de ambitie om beroemd te worden... is niet de juiste ambitie om aan zo'n kookprogramma mee te doen, vind ik, jij. ik ben klok geworden, en, en nog steeds. Omdat ik leuk vind en dat doe ik nog steeds iedere dag. En dat was en is mijn ambitie. En niet om een bekende Nederlander te worden? Absoluut niet. Nee. Want denk je dat dit soort kookprogramma's goed zijn voor het vak? Goed voor de kwaliteit van, van het koksvak? Nou, het, het helpt wel, want het is natuurlijk op een gegeven wou niemand het vak in. Omdat lange dagen en uh, matig of slecht betaald in sommige gevallen en noem maar op. Dus het was niet een aantrekkelijk vak. En daardoor, door die bekendheid en omdat ze bekend kunnen worden, ja, willen wel meer mensen weer het vak in. Dus op zich is dat wel positief. Maar de kwaliteit van die koks is daar niet door gegarandeerd? Nee. Nee, het, het beroep is populairder geworden. Het maar de kwaliteit is niet... Het houdt geen gelijke tred met, uh, met nee. het aantal televisieprogramma's. Nee. J, jij hoopt dat je niet zo'n kind was. Je was wel een kind dat graag wilde koken. Nou, met succes dus. Want op je 21ste kreeg je die eerste Michelinster. Daarna ben je vertrokken uit Noordwijk. Je hebt veel culinaire omzwervingen gemaakt. Uh, je bent in Amsterdam uh, achter het fornuis terecht terechtgekomen. In Rotterdam. Maar ook in Luxemburg, België, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland. En in 1997... En dan besluit je naar Engeland te vertrekken, naar Groot-Brittannië. Um, waarom deed je dat dan? Want Groot-Brittannië, dat geldt toch als een culinair ontwikkelingsgebied? Althans, toen ik je boek las, dacht ik misschien dat beeld een beetje bij. Gelukkig, gelukkige partij, <laughs> mensen. Want, nee, ik, uh, ja, dat is ook weer zo'n raar verhaal. Op een gegeven moment werkte ik met uh, iemand en die zei van... heb uh, je gezin om naar Engeland te gaan? Ja, Engeland, dan moet je daar nou? Ja, kom op, we gaan een wietentje naar Engeland, we gaan een wietentje naar Londen nou, weet ik een wittentje naar Londen gegaan... een beetje rondgetreden, een beetje gestapt. Ik dacht, nou... prima. Dat, uh... Dus uh, twee dagen later weer terug in Amsterdam. En toen ben ik gaan solliciteren. En in Engeland werd het iets anders dan in Nederland. In Nederland solliciteer je nog steeds direct. In Engeland gaat het zeg maar, via een soort agencies... waar je naartoe schrijft of je inlaat schrijven... In en die tijd of ze een baan voor je hebben of een beroep voor je hebben... En een maand later uh, werkte het in Engeland. Meteen in een vijfsterrenzaak? Meteen in een vijfsterrenzaak, ja. En daarna heb je nog in andere restaurants gewerkt. Uiteindelijk ben je in Wales terechtgekomen... Ja. waar je jarenlang in een dorpje met 90 inwoners hebt gewerkt. En daar een eenvoudig restaurant tot grote hoogte hebt laten stijgen... tot in de top 15 van de beste restaurants van het Verenigd Koninkrijk. Wat maakt koken in een Britse keuken zo mooi? Zij hebben daar nog een... Uh ongelooflijke rijkdom aan producten. En ook, en ik weet niet precies... ik ben er nog steeds een beetje achterhalen... over de, de code, geschiedenis en het verleden van, van eten en drinken in Nederland. Maar wat de Britten hebben, is een, uh, een enorm rijk verleden. Ze zijn er ook ontzettend trots op. Dus je kan er ook ontzettend veel over vinden, over lezen... En, ook, en zeiden ook door het grote van het land en ook omdat er nog steeds zoveel ongerupte natuur is. hebben die zo'n rijkdom aan ingrediënten. En daar maken ze optimaal gebruik van in de keuken? Op dit moment zeiden Want het beeld was altijd: Engeland, dan krijg je van die hele grote groene, vieze echte, taai vlees, veel te. Uh, ja, maar, uh, uh, maar als ik heel. Uh, uh, gaar. Ja, maar... En dan ook van die aardappelen waarvan je denkt, tja. Maar als, als, je, als je een hele. Tenminste, maar, dat zeggen ze. En dan zeg ik, ja, wat is het beeld van de Nederlander? Oeh, laat me zien toen ik kind was. We aten zes dagen per week gekookte aardappels. We vervolgens prakten met je groenten. Met de bloemkool bijvoorbeeld. Met, met de bloemkool. Okay, yeah. Alles, we hebben door elkaar gehusteld. En dan kon je het zo met één vork naar binnen schuiven. Dat was Nederlands eten. Oeh, weet je wat, op zaterdag eten we niet twee keer brood, we eten drie keer brood. Dus, dus wat, ja, wat hebben wij dan te zeggen over Wat hebben wij nou te zeggen over die Engelsen? Tuurlijk, Iederland heeft ze, ze rare dingen en, en noem maar op. Maar ja, ze hebben een enorme rijkdom. En ze maken... Ja, ja, ik, ik, ben, ik vind het gewoon een fantastisch land. Ja, je vindt het een fantastisch land met geweldige producten ook. En die producten die staan ook centraal in jouw boek, hè? die goede producten. Je noemt ook veel goede Britse producten. Uh, uh, kazen, je noemt heel veel lekkere Engelse kazen. Allerlei soorten varkensvlees, ja. goede Britse aardappelen noem je. Uh, maar je grote favoriet in de Britse keuken is de Sunday Roast. Ja, dat is absoluut. Maar dat is ook dat is een van de dingen wat ook nog steeds heilig is. Hele... Wat is dat dan? De Zand Roos, het is op zondagmiddag. Gaan, of er wordt thuis gekookt. En zelfs hele studentenhuizen maken het. En als ze naar de, naar de pub gaan, dan zitten de. Ja, het zijn alleen grote tafels. Hele families zitten er. En in principe, een Roos is altijd een stuk gebraad. In principe is het rund. Maar het, is, het kan ook uh, lamsbout zijn. Het kan. Uh, uh, vartelslende zijn. Er kan het kan zelfs tip zijn. Nu december is, dan komt de kalkoenstitum om om de hoek kijken. Er wordt altijd geserveerd, zeker als het rund is, met een Joodse pudding. Wat uit een soort hele grote gesouffleerde pannenkoet is. Dan op zijn minst drie soorten verse groentes. En dan geroosterde aardappels. En dan met gewoon een ouderwetse jus die gemaakt is met, het, met de aanbadsels van het vlees. Dat is de basis van een Sunday Roast. En dat is zo, zo lekker. <laughs> Serveerde je dat ook in dat toprestaurant ja, ja. van je? Je moet, je moet op, als jij in Engeland, het maakt niet uit... of het nou een, een, een kleine kroeg is, of een tophotel, of een drie-sterrenzaak... Je hebt een Sunday Roost op de kaart staan. En toen ik pas in Engeland kwam... en ik had het een paar zondagen gemaakt... toen begon ik van, kan dat niet van die kaart? Moet ik dan nou nou echt iedere zondag doen? Hoe naïef was ik? En het was een soort heilig schrennen. nee, dat kan je niet aankomen, dat kan je niet doen. Nou ja, langzaam was ik er dus aan gewend. En het is gewoon het alle... Kun je, kun je stellen dat als je in Engeland een goed restaurant wil ontdekken... dat je dat kunt doen aan de hand van hun Sunday Roast? Als die goed is, is het restaurant als, goed? Als, het, als een restaurant op zondagmiddag niet vol zit met de lunch... dan doe je iets echt verkeerd... Dat is een goede tip voor als ik weer naar Engeland toe ga. <lacht> Precies. Heb jij ook die, die Britse tradities... en met name die, die, die Britse producten... en het respect dat ze hebben voor de producten van het land... heb je dat ook meegenomen toen je in 2009 weer terugkwam naar Nederland... naar Neva en de Hermitage? Jawel, want ik, ik, ik moet wel zeggen... inderdaad, sinds ik weer terug ben in Nederland... ben ik wel dieper gaan spitten over in, de, in de tradities van Nederlands eten. En, en gelukkig is er een soort opmars aan het ontwikkelen en aan het komen dat we weer trots zijn op Nederlandse producten... en dat het niet allemaal uit het buitenland hoeft te komen. Want een paar jaar geleden had je opeens het hele Mediterrane... alles moest met de tomaat, alles moest met een bos olijfolie. Alles moest met de lijfolie. En nu, godsendank, kwamen mensen er toch wel achter van... ja, jongens, als iets goeds is en het komt uit Nederland... dan is dat gewoon niet mis. Het mag. Maar hoe, hoe is dat... Uh, omgegaan, je, je hebt hier die, die worst staan uit Baanbrugge, die Nederlandse kaas. Uh, het, het, het zijn allemaal heerlijke producten, maar vroeger zagen we dat dus niet. Laten we wel een stukje goud aan natuurlijk, maar in principe zagen we niet de rijkdom van het Nederlandse aanbod. Nee, maar ik denk dat mensen het ook gekeken hebben. Op een gegeven moment was het allemaal hip uit het buitenland. En op een gegeven moment kwamen ze erachter dat... Uh, de Fransen en de Engelsen... Uh, toch trots waren op hun eigen producten. En gelukkig zijn, uh, zijn er een aantal mensen begonnen... om ja, dat weer te proberen te vinden. De eigenheid. De eigenheid. En Nederland heeft volgens mij heeft ook een grote om Ja, het is wel een klein landje, maar er gebeurt best veel. En... Wat zijn nou Nederlandse producten? Ik heb nog een klein stukje kaas in de tussentijd, mag dat? Als je nou een ja. antwoord geeft op mijn vraag, dan kan ik een stukje kaas eten? Uh, nee, nee. Wat zijn nou Nederlandse producten waar je echt trots op bent als, als chef-kok? Nou, oh. op, op zich, de, de Hollandse waar Wij schamen zich ons de best voor. En op uh, een paar weken geleden liep een jongen van ons uh, stage in België. En toen dacht ik van, ja, ik moet toch iets meegeven... om te laten zien dat Nederland niet echt... Uh, Alleen maar bestaat uit ballen en dingen uit de muur. En toen heb ik hem inderdaad die worst meegegeven van Brand en Levi. En ik heb hem een andere kaas meegegeven. Ik had een vier jaar oude boerengoudse opleg. Nou, daar waren ze helemaal gek van. Dat was, ja... Dus het is goed dat, dat, dat er weer dingen komen en gebeuren en... Laat alsjeblieft meer komen. Maar mensen die dat soort producten maken of ontwikkelen, die hebben ook mensen zoals jij nodig die dat soort producten ook op de kaart zetten van het restaurant bijvoorbeeld. Want deze kaas serveer je dat op het kaasplankje? Ja. En, en deze worst die serveer, serveer bij, je bij uh, het apparatief. Ja. Dus je, je geeft ook ruimte aan de producenten? Ik ben, ik ben hard op zoek. Uh, iedereen die, die uh, goede producten weet... of uh, mensen weten die, die dingen maken... laat ze alsjeblieft langskomen. Ja, want je, je zegt ergens in het boek... Uh, uh, uh, eigenlijk moet het niet zijn boer zoekt vrouw... maar boer zoekt kok. Ja, boer zoekt kok. Of kok zoekt boer. En wat, ja, wat was het nou? Kok zoekt, nee, kok zoekt boer. Je hebt het programma van boer zoekt vrouw. Ja, precies. En toen had ik iets van, waarom maakt ze niet zo'n programma... van zoet boer? dat de boer dingen kan verbouwen. Want, want heb jij veel contacten met, met producenten, met boeren? Uh, niet in Nederland zozeer, maar dat is ook iets wat ik had... want waar ik zat in Weels, was echt een agrarisch gebied. En het was echt zo'n gebied, zeg maar, degene die de garage had... die was ook de melkman, maar die schoot dan ook wel weer wild. Dus die kwam af en toe weer met... Of uh, duiven of um, tonijnen binnen. Dan hadden we de... Mevrouw die bracht de eieren. Maar die was altijd in paniek als we te druk waren. Want dan konden die kippen niet aan. <lacht> maar... Raakte de kippen in. De ja, dat was geweldig. Maar die had dan af en toe weer een vark over. En dan lag er weer een geslacht vark in de achterklep. Uh, de moeder van een van de leerlingen van ons... Die had op een gegeven moment geiten. En die had te veel geitenmelk. Dus toen hadden we maar besloten dat we geitenklaas gingen maken. <laughs> ja, zo gaat het niet bij maar, Neva natuurlijk, nee, midden maar in zo, het maar, van Amsterdam. Ik bedoel, en daarom ben ik wel zo blij dat het, Dus je zit in een gebied waar, waar echt dingen gebeuren. En een dorp verderop werd de kaas gemaakt. En... Maar zou je het zo het liefste willen, ook in ja, Amsterdam? absoluut. Maar is, is daar, uh, vind je gehoor daarvoor bij, bij producenten in Nederland? Ah, ik ben hard op zoet. En hard op weg. Maar een hoop mensen vinden het maar raar. Want die en hebben waarom? zoiets... Ja, die zeggen, we gaan gewoon niet lekker naar de visboeren? Of uh, naar, naar grote groothandel, Dan heb je alles in één keer. En jij zegt, ik ga liever naar het kleine boerderijtje in ja. De Rijp. Of naar uh, die, die, die, die uh, kaasboeren. Het is toch een veel leuter als je één producent hebt... of één iemand die gewoon heel goed in één ding is. Bijvoorbeeld worst of... Of iets, mannen uit wat het is. En daar heb je die persoon voor. Ja, kok Nou, Daar gebeuren er wel interessante dingen. Ik keek laatst naar SBS6, naar het programma Hart van Nederland. En daar introduceerde men een uh, bijzonder gerechtje, namelijk de ganzenkroket. Kroketjes? Waar zijn ze van gemaakt? Ik proef wel iets anders, maar. Het is een gans die boven Schiphol is afgeschoten. Nee! Echt? Maakt ie. Nee, nou hoef ik hem niet meer. Oh, vind ik zielig. Is dat echt waar? Ineens is een gans gewoon een goede kroket geworden. Dat is toch mooi? Apart. Ik hou van wild en dat proef je echt dadelijk terug wel. De wilde ganzen kunnen in de motoren van vliegtuigen terechtkomen en worden daarom verjaagd of afgeschoten. Dat was voor Rob de aanleiding voor de keuken van het ongewenste dier. Het kan gewoon niet zoveel ganzen. Er worden 200.000 ganzen per jaar afgeschoten over heel Nederland. En een uh, aantal bezig gaan naar de polier, maar een hoop uh, beesten die belanden eigenlijk in een vuilnisbak. Ja, de ganzenkroket uh, gemaakt van schipholganzen, die afgeschoten worden boven schiphol. Uh, die mevrouw die wilde hem uh, prompt niet meer. Z zou jij die uh, schipholganzen gebruiken in je gerechten? Nou, ja, op zich wel. Alleen het, het probleem natuurlijk is... het, het ganzenvlees is namelijk best heel lekker. Ja, in Duitsland, daar, daar krijgen ze er geen genoeg van. Doe ik ook ieder jaar even de grens over, gans. De gans. Ja, dat is ook goed, een gans inderdaad, met terst. Maar als je dan hoort hoe zo'n mevrouw reageert, zielig. Ja, een lammetje is toch ook zielig en een liefvartentje is toch ook zielig? Want dan, waarom opeens is zo'n gans dan... Ja, ja. Dat, dat kun je niet voorstellen. En kun je je wel voorstellen dat, dat mensen uh, schipholgans gaan verwerken? Dat ze denken, ja, je kunt die ganzen weggooien, want die ganzen worden toch afgeschoten. Ja, maar als je ziet, als ze, wat ze zeiden, er worden 200.000 ganzen afgeschoten. Zorg doodzonde als er niets mee gebeurt. Er, hebben mensen, er zijn zoveel mensen die honger hebben of die onder uh, de norm leven. En dan wordt, het, dan wordt het vlees, wat goed is om te eten, dan wordt vernietigd. Dat is toch... Raar. Maar als het lekker smaakt, hè? Het, het vlees van de schip Holgans... zou je het dan ook op de kaart van Neva zetten? Ja, hoor. Ja? Deze meneer had ook plannen voor kroketten van muskusrat. Ja, dat, ja dat, dat vind ik dan weer... Waterkonijn noemen ze dat, Ja, waterkonijn. Ja, ik heb het niet zo op ratten. Dat is dan meer het idee. Dat <laughs> is wel weet, eigenlijk ook het idee. Het is een goed idee en ik vind, uh -huh. het, ik vind ze niet zielig, maar... Het is nee. Ik vind ze smerig. Ik ze oh, Ja, precies. Je ja. gaat de emotie <laughs> toch even voor de raad Dan zie je die dikke vette staart voorbij gaan. Dan zie je toch liever het klopje van een zwaan voorbij vliegen. En denkt: nou nah. <laughs> gaat prima. Ja, precies. Zeg, nou, nou uh, pluit je in je boek ook... want je zegt, van je moet dingen ook niet weggooien. Die, dat, dat ganzenvlees, daar zou je voor mensen mee kunnen voeden... en daar zou je misschien ook nog wel hele lekkere dingen mee kunnen maken. In je boek, uh, uh, in jouw kookboek Ricardo... gaat het daar ook over. Hè? Je hebt het over het varken en je hebt het over de kabeljauw. Uh, ja. Die kabeljauw die noem je het varken van de zee... En als je die hoofdstukken leest... dan merk je ook dat je alles van dat dier... wel op de ene of andere manier kunt verwerken. Ja. Dat je niet moet, je niet moet beperken tot de meest edele delen van het dier. Nee, want dat is ook zonde. en heb ook te, te, te maken, want ik geloof ook toch een beetje... dat je toch ook respect voor moet hebben. Uiteindelijk is zo'n dier toch gedood uh, voor, om mensen te voeden. En het is natuurlijk belachelijk als de mens... Dan maar een gedeelte ervan eet en, en, en de rest maar te niet doet en, en, en niet gebruikt. Ik bedoel, zodra je dat hebt gedaan en je beslissing hebt genomen om de dier te voor, voor te doden, vind ik ook dat je verplicht bent om, om dat voor, voor ja, de volle 100% te gebruiken. Noem eens een deel van het varken waar aan mensen niet direct zouden denken als het gaat om het bereiden van gerechten. Ja, ik denk dat van vaart op zich wel makkelijk is. Want natuurlijk, ik bedoel, van, van, van, van alle delen kan je zeg maar eten. De, de meeste ingewanden kan je eten en anders wordt het wel vermalen in pastaaien of dingen. Het bloed gaat in bloedworst. Uh, de pootjes kan je vullen. Uh, de wangen kan je eten, de tong kan je eten alles en alles. Anders wordt wat daarover van blijft er dan weer gebruik van worden gemaakt. Dus ik denk dat de varken toch wel volledig wordt gebruikt. En in andere landen bijvoorbeeld, dan wordt bijvoorbeeld van de kip of van de eend wordt ook alles gebruikt. In China... Ja, we vinden het heel om op, op van die tippenpootjes te sabelen. En één de tongetjes. En één de maagjes. En één de maag. Nou, die worden ook wel in Europa wel gegeten. In Frankrijk dan. Die zijn toevallig groot op de taart in Neva op dat ja? moment. Ja. Want hoe ver kun je, want je op een gegeven moment ben je teruggekomen naar Nederland, hè? Uh, uit Engeland, uit Wales. Um, omdat je Kok kon worden in Neva in de Hermitage. Uh, waarom ben je op dat aanbod ingegaan? Want je had het enorm naar je zin in Nederland. Want daar, daar gebeurde eigenlijk wat je propageert. In je kookboek namelijk, uh, gebruik de gerechten en uh, de producten uit de buurt. Uh, zorg voor korte lijnen, maak uh, stoere, eerlijke producten van, uh, stoere eerlijke gerechten van eerlijke producten. Je had eigenlijk daar je wel aan gevonden. Ja, maar op een gegeven moment sloeg de crisis toe in Engeland. En die sloeg ietsje harder toe dan in Nederland. En op een gegeven moment, ja, die zaad is ten onder gegaan. En... Toen had ik gewoon de keuze: blijf ik in Engeland. Toen heb ik wel gekeken voor een andere baan in Engeland. Maar op het moment, ik kon gewoon echt geen goede baan vinden. En omdat waar ik zat, dat was uh, failliet gegaan. En ik moest ook binnen twee weken mijn huis uit, want dat hoorde bij mijn werk. Dus ik had heel weinig tijd om. Ja, ik wist eigenlijk niet wat ik toen moest doen. En toen heb ik de beslissing genomen: van oké. Okay, Waarom ken ik nog meer mensen die mij eventueel kunnen helpen? Oké, okay, weet je wat? Ik ga maar weer naar Amsterdam. En daar kwam deze baan op jouw ja. pad? Ja. Want wat kun je doen en wat kun je ook niet doen in een restaurant zoals uh, het jouwe? Want het is natuurlijk een, een, een wat bijzonder restaurant. Het is uh, overdag uh, uh, uh, ook een beetje de koffieshop van het museum. Ze dus kunnen een kopje koffie drinken, ja. een gebakje erbij, uh, een glaasje drinken. En s'avonds is, uh, uh, is het een restaurant. Maar dat is een, een formule die nog lang niet iedereen kent in Amsterdam. Nee, we zijn heel veel. Want het is inderdaad, we zijn van overdag, vanaf 10 uur s ochtend wel we al als museum opgegaan. En dan is het inderdaad, we beginnen dan inderdaad... Met mensen die een kopje koffie komen drinken en een gebakje komen eten. Dat gaat langzaam dan over dat mensen iets warmers willen... of iets groters willen hebben. Dus we hebben broodjes, salades, noem maar op. Dan serveren we ook een, een normale zeg maar, à la carte lunch. Dus een beetje wat we s'avonds doen... doen we ook in een gedeelte van het restaurant. Nou, dan loopt het langzaam door in... mensen gaan weer aan de koffie en aan het gebak... Borreltijd met hapjes en dingetjes. Dan om vijf uur schakelen we echt over naar diner. Dan waar we een heel trouwe gastpubliek uh, aan hebben. Dat is mensen die naar de opera gaan. Of naar de rij. Ja, dat zit vlakbij natuurlijk. Dat zit vlakbij, dat zit om de hoed. Nou, dat, die mensen zijn ons heel trouw. Dus dan hebben we vaart, het heel druk tussen zes uh, en zeven. Half acht. Want dan moeten mensen weer weg. Dan, ja. Daarna hebben we gewoon diner. Dus mensen die de hele avond de tijd hebben... om op hun gemak te komen dineren. En tevens doen we nog alle partijen in het museum. En dat is tot 600 man. Ja, dus is veel te koken daar in het museum. Dus... Maar het is een heel, heel strak restaurant. Hè? Het is, het is heel, heel modern. Het is een mooi design. Het zoals die hele hermitage uh, prachtig uh, strak is uitgevoerd. Uh, kun je daar uh, alles uh, voorzetten aan je gasten... wat jij graag zou willen? Of zijn er ook wel eens eters die zeggen ja, maar meneer een gerecht met aardappelen en varkensvlees daar ga ik niet voor het eten, terwijl dat jou pas ja, is. Als ik heel heel ben op dit moment in het uh, theatermenu waar we serveren het hoofdgerecht is varken. Het is varkenslende met bloedworst en varkenswangetjes. Ja, dat klinkt heel stoer en heel ruraal. Dus we doen het, we doen klinkt het niet toch. Klinkt als design. We en hoe wordt het... daarop gereageerd? Heel goed, want uiteindelijk zijn er heel veel mensen die dat gewoon lekker vinden. Dat durven ze misschien niet toe te geven, maar als je ze dan voorzet... En tuurlijk, er zijn mensen die dat niet lekker vinden... of inderdaad, ze zeggen, oh, vaart of dit. Nou, die, dat maken we wat anders. Ja. Dus dat is het probleem niet. Maar het stopt nou zeker niet om het op de kraan te zetten. Nou, je wil echt mensen laten kennismaken met jouw manier van koken... en jouw stijl van koken. Ja, want het is ook, ja... Je misschien niet vissen, maar het is ook gewoon echt lekker. Oh, dat geloof ik graag, dat het <laughs> heel lekker is... Dus, ja, nee, nee, dus we proberen... Ik ga, ik ga niet zeggen grenzen verleggen of zo, want dat is niet... Maar we doen wel wat we willen. Ja. Wat voor kok ben je? Wat voor chef-kok ben je? Want als je dat zo omschrijft, je bent de hele dag in touw, dan krijg je nog eens een partij erbij. Dan moet er uh, flink doorgejast worden, want uh, de opera en carré beginnen... Ben je een strenge chef -kok of ben je een lieve... Je bent, ik ga je even een beetje proberen te omschrijven. Ja. Je bent vrij fors. Uh, je houdt ervan lekker eten, dat is aan je te zien. Je hebt grote tatoeages uh, op je nek en op je, op je armen. Een uh, piercing in je oor. Uh, het, het is allemaal heel stoer en uh, aanwezig. Ben je ook in de keuken echt uh, de, de duidelijke chef? De duidelijke opperbaas? Ja, ik denk, ik denk niet dat ik de allerbachtelijkste ben. Maar wat, wat ze wel zeggen bij mij in de keuken is dat ik dat ik eerlijk ben. Ik ga niet onterecht... mensen afzaten of wat dan ook. En ik blijf ook niet de hele tijd boos of zo. Je maar, bent net zo eerlijk als het product met, uh, waarmee je werkt. Ja, en ik denk, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ja, er zullen best genoeg mensen zijn met allerlei verhalen over dit of dat. Maar het gemiddeld dat werken de mensen nou... Tussen de anderhalf en twee jaar voor me. Dus als het allemaal zo erg was, dan... Ik heb wel eens het gerucht gehoord dat je een rekje met theelepeltjes hebt. Ja, hangen. nou, dat gerucht dat, dat ken ik ook. Maar denk je, Kijk nou hoe, hoe het eruit ziet? Denk je dat ik echt met theelepeltjes ja, gooi? Dat weet ik niet. Dat, dat, e dat gerucht heb, heb ik gehoord. echt. Met hele grote... Als je echt boos bent, dat gerucht klopt dus niet, begrijp ik? Dan nou, niet met theelepeltjes. Maar gooi je dan wel mee? Ik, heb, ik, heb nooit, ik, heb niet, ik gooi niet met veel. Als je boos bent? Nee, nee, het gooi niet. Nee, ik, uh, als ik kwaad ben, dan gaat mijn stem wat, wat luider. En, uh, ze kunnen me aan de andere kant van het restaurant horen en dan bij wijze van spreken. De clientele d'r heet. Bij is vanuit zijn stilte in het restaurant Oké. Okay. <laughs> ja. En dan gaan we weer vrolijk verder. Daaraan merk je als chef kok Ricardo eventjes het niet zo naar zijn zin heeft... <laughs> Nou, is dat boek geschreven om. om uh, dat kookboek is geschreven om mensen te, te, te inspireren aan de ene kant. En ook te motiveren om vooral weer eens die keuken ja. in te gaan en een mooi gerecht te maken met eenvoudige producten. Is dat ook wat je eigenlijk in de keuken van je restaurant doet? Mensen uh, inspireren en motiveren? Ja, en, de, en de, dat. Maar dat doen we met elkaar. Dat is ook een van de dingen als, ik, als mensen komen, dat het. Het moet een soort wisselwerking zijn van. Uh, want het, het is een lang beroep, of het zijn lange dagen, het is een, het is een hard beroep best wel. En je hebt dat uh, nodig om elkaar te motiveren en te inspireren. En daardoor ook, en door die wisselwerking, en ook met elkaar te praten erover, en dingen te testen, en jij komt met dit idee en een ander komt met dat idee. En tot daardoor komen dingen tot stand. Dat hoop je ook los te maken met dit kookboek. Ja, ah, en, en inderdaad ook van: het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Maar inderdaad, dat mensen op zaterdag zoiets hebben: van weet je wat, we gaan naar de markt of liefst naar een boerenmarkt en we gaan eens kijken. Ja, lekker klooien in de keukenboom. Ja, om het maar grof te zeggen. Ja. Van, en toen, do doe iets, gaat dit je, weet ik, wel wat Shem maakt of. Maken, ja, dat beschrijf je inderdaad. Of, of, dat moet je één keer in je leven doen, hè? Pikalili maken. Ja, first gemaakt pikalili. Ja, dat is weer typisch Engels natuurlijk, maar het is zoveel malen lekkerder. Het zijn een enorme waslijst van en ingrediënten. Jawel, maar je moet gewoon meteen een grote hoeveelheid maken. Kilo's hoe, tegelijk, Ja, liters. Hoe, als het rijpt, wordt het alleen maar lekkerder. Oh ja, dat kan je lang goed houden, dus ja, vanwege die aanzien ja, ja, natuurlijk. Nee, dat is gewoon ingemaakt. Dat is fantastisch. Ja, dat is een van, de, een van de recepten die me bij zijn gebleven, inderdaad. Maak je eigen pikkerlili. Uh, nou heb je zelf, je hebt nu een kookboek geschreven... maar uh, je hebt ook een soort kookboekentik. Want je hebt er, geloof ik, uh, meer dan 8000. Wat, wat trekt jou zo in Andermans kookboeken? Is dat ook omdat je door die kookboeken geïnspireerd... Motivatie en inspiratie. Toch inderdaad. En heb je ook voorbeelden uh, die je voor ogen hebt gehad... toen je dit boek bent gaan schrijven? Ja, toch wel. De, de, de, ik denk, dit boet is toch een beetje... ja... niet in de stijl, want... De, de, de, de, ik, het komt bij verre na niet erbij. Maar je had een, in Engeland had je een, een vrouw... Elizabeth David. En die is net na de Tweede Wereldoorlog... begonnen met boet schrijven. En in eerste instantie... ze heeft toen heel lang tijdens de oorlog... en net voor de oorlog rondgetrokken... In, in het Mediterraans gebied. Zeg maar rond Italië, Griekenland... en. En toen kwam ze terug en daar is ze over gaan schrijven. Dus over de Italiaanse keutel, de Mediterraanse kleuter. Zij is toen best wel uitgelachen en geridicult. Want zij begon met olijfolie. Terwijl je dat toen alleen nog bij de apotheek kon halen tegen oorpijn. <laughs> en ja, daar moet je meteen... nog steeds mee druppelen. Ja, ja dat mee is druppelen. Waar, ja. En zij begon meteen met van... Uh, bijna met van liters olijfolie te werken en dat soort dingen. Nou, Oké... Okay. Uiteindelijk ze is ze wel wat serieuzer genomen. en ze is meer gaan schrijven. En ze heeft ontzettend veel boeten geschreven. Vooral over de Mediterraanse keuken. Over de Franse keuken. Vooral de, de regionale keuken. En ook een aantal boeten over Engels eten. En, en dingen in Engeland. Ook eentje over ijs, eentje over brood en gist. Maar wat zij ook deed, zij gaf heel veel informatie. achtergrondinformatie. Dus het was niet. Alleen een recept, maar ook waar het vandaan kwam. Of soms met, met recepten, volgden ze een recept door de eeuwen heen... door verschillende kootboeken ja. en wat er dan veranderde. En dat vond ik op zich ook interessant. Want op zich alleen kloten en kootboeken is best leuk. Maar je kan maar zoveel keren per dag lezen. Neem een ei of neem het zout of snij een ui. En al die achtergrondinformatie, hoe dingen tot stand zijn gekomen... hoe het door de eeuwen is ontwikkeld of veranderd. Ja, zij was daar toch wel de meester in. Ja, en jij hebt die stijl in die zin overgenomen. Er zijn er heel veel leuke weetjes in het boek. Uh, ik trap bijvoorbeeld er nooit meer in als ik gelokt word met een gerechtje met zomertruffel. Want ik heb inmiddels van jou begrepen dat dat echt een hele smakeloze truffel is. Maar wel heel duur. Uh, het woord salaris komt van zoutransoen, lees ja. ik in je boek. Hè? Vroeger was zout zelfs een betaalmiddel. Ik heb ook nooit geweten dat er zoveel soorten zout zijn. Dat er een zoutwinkel in Amsterdam is. En wat heb ik nog meer geleerd? Uh, Portugese bakalau komt eigenlijk gewoon van de Lofoten in Noorwegen. Ja. Uh, aardbeien vertragen het, het dementieproces. Dus ik begin meteen te eten. Nee, dat, dat zijn allemaal van die hele leuke weetjes... waardoor die, die, die producten ook meer, meer gaan leven. Wat ik me nou wel afvroeg nog tenslotte... is dat nou ook gezonder? Is het uh, uh, koken met dit soort eerlijke, uh, simpele... maar wel goede producten gezonder? En dat vraag ik je omdat vandaag dat rapport uitkwam... van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. Daaruit blijkt dat de gezondheidsverschillen... tussen hoog en laag opgeleiden steeds groter worden. Omdat laag met name meer roken en drinken... minder bewegen en veel vetter eten. Het zijn... Eerlijke producten, maar echt vetvrij zijn de gerechten het niet altijd. Niet vet, het is niet vetvrij, dus ik ga niet zeggen dat het gezonder is. Maar ik denk wel, zodra je meer gaat nadenken over wat je eet en hoe het eet. En tuurlijk dat komt erbij, je moet gebalanceerd eten, je moet zo gooien je groenten en alles. Maar ik denk dat tuurlijk iedere dag of drie keer per dag een groot stuk kaas en wat worst erbij, dat het niet gezond is. Maar alles op zijn tijd in een gebalanceerd menu. Ja. Maar kun je wel beter een goed stuk uh, vette kaas eten. dan een uh, hamburgertje van een fastfoodketen? Ik denk dat wel, want dan krijg je natuurlijk weer het hele verhaal met die vetten. die worden veranderd en die erin zitten. en met gemodificeerd soja en alles. En als je ook ziet op etiketten van. van of maaltijden van een supermarkt of iets, of, of inderdaad van een snijdbaar... en je ziet wat erin zit, ja, er blijft er weinig ruimte voor echt vlees. Ja, en dat zit in jouw producten en in jouw gericht. Want ik vraag me af, dan taart je wel eens op, op, op een pakje ham of zo in de supermarkt... en dan lees je dat er maar 60 of 70 procent vlees in zit... en dan denk je van, ik dacht dat vlees 100 procent vlees was. Dat gaat bij jou niet gebeuren en uh, een, uh, 60% vlees in een uh, vleesgerecht. Ik ga over de ene. Het was fijn dat je er was. Je kwam praten over je kookboek, uh, Ricardo. Een boek om te motiveren en te inspireren. Ik wil nog heel even, tenslotte, heel kort van je weten... morgen weer je uh, favoriete ontbijt, gepocheerde eieren met bloedworst. Nee, dat bewaar ik tot het weekend als ik fruit ben. Tot het weekend. En hoe je dat kunt maken, dat is te lezen in het kookboek Ricardo. Ricardo van Ede, dankjewel dat je hier uh, wilde zijn. Ik neem straks nog een lekker stukje kaas, maar ik ga eerst de luisteraars oproepen om uh, met mij mee te gaan praten over eten in het tweede uur. Want ik wil graag weten of u graag kookt, wat uw uh, favoriete producten zijn. Of het bijvoorbeeld producten zijn uit uw stad of streek die vreselijk lekker zijn. En of u dan culinaire hoogstandjes klaarmaakt, of dat u het liever simpel houdt. En het kan natuurlijk ook zien dat u zweert bij het kant-en-klaar-gerecht... van uw tretuur, of dat u het liefst uit eten gaat. En waar kan dat dan lekker? En waar was het echt vreselijk? U kunt bellen, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna En twitteren, dat kan met hashtag Kazaluna. Nu hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het Bureau. En wat ons betreft heel graag tot straks na 1 uur. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Tel jij. Een CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 1, aflevering 27, 1959.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 Is er wat bij? Zou we naar Tuschinski kunnen gaan? Dan gaan we naar Tuschinski. Hé, nee, niet van die dure plaatsen, Dan komen we achterin. En dan kunnen we slecht zien. In ieder geval geen loge. Waarom niet? Uh, omdat je wel opzij zit. Voor twee gulden, en stallers twee, stallen, twee vijftig. dat moeten we hebben. Drie stallers. Dan neemt hij toch van die dure plaatsen.